Ah, de blijde glimlach van inspecteur Nuttel. Kom binnen, beste vriend. Scheidt u aan mijn eenvoudige maaltijd? Een boterhammetje met ham? Dank u, dokter, ik heb al gegeten. Oh, neem eens stoel en ga zitten. Ja, zou het mogelijk zijn om dat glazen potje met zijn walgelijke inhoudbout in mijn gezichtsval te plaatsen? Oh, dat zou u anders moeten interesseren. Nee, ik zet het weg. Zoals u wilt. Wat kan ik voor u doen? Hebt u al seksie op dat jochie verricht? Ja, ja, is gebeurd. Een rapport wordt uitgetikt op het ogenblik. Wat is het resultaat? Verstikking. Ah, wat ah, rodding. Welke rodding? Een top van mijn thermosfles zit vast. Ah, ah, daar gaat ie. Ik ben bereid, de tweede kop, hoezeer ik daar ook naar verlang en hoeveel vreugde ze mij ook geeft, af te staan als u dorstig bent. Dank u. Deze plaats groef me altijd altijd potdicht. Verstikking, zei u? Ja, kust of zoiets zeg gedrukt. jij heeft nog tegen gesparteld. In zijn nek zijn de blauwe plekken waar je wat vasthouden nog zichtbaar kan niet per ongeluk zijn gebeurd. Nee, nee, nee, geen sprake van. Hij is met opzet stevig vastgegrepen in zijn nek. Het is moord, inspecteur. Denkt u dat hij in bed werd vermoord? Oh, in ieder geval niet terwijl hij lag. Uit het feit dat hij van achter werd vastgehouden volgt dat hij rechtop zat. Wanneer is hij gestorven? Dat kan ik met zekerheid vaststellen. Ik heb de maaginhoud bekeken. Ach, geef me de blikje even. Aan. En wat zit erin? Suiker, beste man. Suiker voor mijn thee. Dank je. Hij heeft voor het laatst gegeten, ongeveer twintig minuten, over een half uur voor zijn dood. Mm, gekookt ei, brood en melk. Vraag de moeder maar hoe laat ze hem zijn laatste maaltijd heeft gegeven en tell er dertig minuten bij op. Mm, en volgens mij stierf hij kort daarachter gisteravond. Nee. Mm, bent u het niet meer mee eens. Echt te vroeg. Mm. De vrouw hoorde geluid in zijn kamer om één uur vanavond. Ja, toen was hij al vijf uur dood. Goeie vriend. O oh ja, ik wil mijn aantekeningen nog wel nakijken als u dat prijs opstelt, maar u weet hoe spreekwoordelijk mijn geheugen is. Hoe dan ook, ik kom erachter hoe laat ze hem zijn eten gaf, dan is de zaak rond. Nou, dat was een heerlijk Nou, Maar kijk eens hoe laat het is. Hebt u mij nog nodig, inspecteur? Er wacht namelijk nog een klantje op me. Nee, dit is het wel zo ongeveer. Ik krijg het rapport nog wel? Compleet met mijn aantekening. Waar gaat u nu heen? Naar het bureau? Nee, eerst naar het gerechtelijk laboratorium. Daar onderzoeken ze zijn kleren. Mocht u de rechercheur Delta nog zien, wilt u hem dan doorsturen? Inspecteur, inspecteur Nuffel. Hallo, Delta. Ik heb u gezocht bij het lijkenhuis, maar uh, u was al weg. Hij krijgt er altijd kippenvel. Iets gevonden? Ik heb ontdekt van waar hij heeft opgebeld. En? Uit een andere telefooncel. Waar ik zei dat het was? Ja, inspecteur. Goed, refereer aan in je rapport. Misschien ontzenuwt dat het gerucht dat ik oud en nutteloos ben. Jij weet je zeker dat je de goede cel hebt gevonden? Absoluut zeker. Nou, niet al te verwaand worden. Ha, ik hoef me verwaand, inspecteur. Goed, bieg maar op. Wat heb je ontdekt? Dit, inspecteur. Gebruik de enveloppen. Ziet er bekend uit. Dienst van de inspecteur de belastingen. Leeg. Nou, dat zijn nog wat bijzonders aan. Kijkt u maar eens aan de achterkant, inspecteur. Ah, getal. 42387. Nou, zeg dat maar. 42387 is het nummer van die telefooncel bij café Kingshead. Die kinderover heeft vermoedelijk het nummer genoteerd om Helen te kunnen bellen. Waar heb je die envelop gevonden? Nou, gewoon, bovenop de telefoonboeken naast het toestel. Als ik niet wist dat Lof jou naar het hoofd stijgt, zou ik zeggen: een mooi stukje werk. Vingerafdrukken? Nee, niks heken, baas. Nou, laten we dan nou ook, maar we niet al te veel waarde aan hechten. Maar we weten nou tenminste dat de moeder naar belasting betaalt. Ja, dat niet alleen, inspecteur. Goed, altijd en akkoord. poststempel is van de 26 e van de vorige maand. Als ze ons bij de belasting een lijst kunnen geven van de mensen aan wie ze op die datum hebben geschreven... dan kunnen we ergens beginnen. Neem aan dat niemand vanmorgen een onbekende auto in de buurt van die telefooncel heeft gezien. Toch wel, inspecteur. Ja, vertel me nou niet dat het ons mee zit. Twee mensen hebben daar een witte open sportwagen gezien, die even verderop geparkeerd stond. Nogal een opzichtig geval. Ze raakten er niet over uitgepaard. Prachtig. Merk, kentekenummer, chassiesnummer? Ha, ja, u wordt te gult, er, inspecteur. Er komt een lichtpuntje, Dalton. Laten we nou eerst maar eens kijken wat ze ons op het lap over de kleren van de jongen kunnen vertellen. Kom. Deze kleren, inspecteur, een pyjama-jasje, een broek en een hemdje. Ja. Alles was net gewassen en gestreken toen hij het aankreeg gisteren. Dat maakte makkelijk. We hebben de stofzuig overheen gehaald en we hebben allerlei aardige dingetjes gevonden. Te weten? Om te beginnen dit. Misschien heeft u er wat aan? Het ziet eruit als lange grijze haren. Dat, Dat klopt, kattenhaar. De helft ze hebben een kat. Een grijze? Inderdaad. Goed, dan hoeven we het daar niet verder over te hebben. ...probeert u een paar haren van een kat te krijgen ter vergelijking. De rechercheur zal er persoonlijk voor zorgen. Wat is dit? Grooie draden, wol en eindel. Brijwol? Zeker geen breiwol. Dit moet van een vloerkleed zijn. Vrij nieuw en van goede kwaliteit. Er lag een nieuw vloerkleed in de kamer van de jongen. En als ik me goed herinner, was het rood, Goed, en dat was dan het vloerkleed. U veert de ene van ons naar de andere van tafel, inspecteur. Er was wat mensenhaar, maar ik heb al kunnen verifiëren dat dat van de jongen zelf was. Het beste heb ik voor het laatst verwacht, dus let nu op. Deze monsters komen van zijn pyjama, zijn haar, zijn wenkbrauwen en van zijn dippen. Draakjes van een autopleet, alsjeblieft. Dat zou iets kunnen zijn. Ik vermoed dat het, het lijkt in de pleet gewikkeld en de bossen gebracht. Kleuren zijn moeilijk te onderscheiden. Blauw en grijs, maar het kunnen ook blauwe en grijze ruiten zijn met een rode gaten door. Hier en daar zit een puntje rood, ziet u wel? Doet je het, Delten? We zullen de autoshops af moeten. Het is het proberen waard. Uh, nog even over het pleeg. Uh, was hij oud of nieuw? Dat durf ik niet te zeggen. Hij is nooit gewassen of gestoomd, maar er is een keer motorolie opgemarst. Nog iets? Is dat niet genoeg? Het is een begin. Ik neem aan dat ik weer zo'n onbegrijpelijk rapport krijg. Dat ligt waarschijnlijk al op uw bureau, inspecteur. Goed. dan, jij gaat nu naar het belastingkantoor voor een lijst van de mensen aan wie ze de 26e hebben geschreven. Gaat u niet mee, inspecteur? Nee... Ik moet nog eens even babbelen met mevrouw Hellet. Oh, komt u binnen, inspecteur? M mijn man is er niet op mijn spijt. Ik kwam voor u, mevrouw Hellet. Komt u verder. Dank u. Uh, wilt u uw jas niet uitdoen? Nee, nee, nee, ik blijf niet lang. Ik wil alleen even iets vragen... Gaat het hier een beetje? Het is nog niet werkelijk tot me doorgedrongen. Ik denk nog altijd dat hij zo meteen wel zal komen binnen en door die deur gaan. Nee, ik doe me niet kwalijk, inspecteur. Ik, ik mag er nu niet meer lastig van. Ik begrijp het nog wel. Ik wou dat ik iets zeggen kon om u te helpen. U wilde iets vragen? Ja. En het lijkt misschien een beetje zinloos, maar er hangt veel van af. U gaf Mark gisteravond zijn avondboterham voor u hem naar bed bracht? Ja. Om hoe laat was dat zo ongeveer? Een uur of zeven, kwart over zeven. Kunt u het nog iets nauwkeuriger zeggen? Uh, Laten we kijken. Hij uh, kreeg een ei. Ik keek op de klok toen ik het ging koken. Het was precies tien over zeven toen ik het in het water stopte. Uh, dus als het niet op de minuut precies hoeft, dan kreeg je het om kwart over zeven, net zoals ik zei. En heeft hij het meteen opgegeten? Ja, ja, hij is dol. En hij was dol op eier. Doet het er iets toe? U helpt me een stuk verder. U hebt ons verteld dat u hem om kwart voor acht in bed hebt gestopt. Ja. En toen u om half negen ging kijken, sliep hij lekker. Uh, hij lag diep in slaap. Als wij de man vinden die uw zoon heeft gedood, maar voor Hallett, zullen deze tijden erg belangrijk blijken. Ik begrijp het. Daarom is het nodig dat we die tijden zo precies mogelijk weten. Bent u van huis geweest? Eh, om, om welke reden dan ook, gisteravond? Mag ik hier alleen achterlaten? Wat denkt u al? U bevestigt dus dat u de hele tijd thuis bent gebleven. Als ik niet uit ben gegaan, ben ik thuis gebleven, nietwaar? Wilt u goed naar me luisteren, voor Hellet? Als u hem alleen gelaten zou hebben dan zou het in de verste verte niet bij u zijn opgekomen dat er zoiets verschrikkelijks zou kunnen gebeuren terwijl u weg was. Misschien wilde u iemand ontmoeten, zonder dat uw man daarvan wist. Ja, ik begrijp uw moeilijkheid, maar de waarheid moet op tafel komen en u kunt het me beter nu meteen vertellen. Het spijt me, ik, ik begrijp niet waar u op doet. Goed, goed, het was maar een veronderstelling. We moeten alleen die tijden precies vaststellen. U stopte hem om kwart voor nacht in bed. Om half negen ging u kijken, hij sliep vast. Voor u naar bed ging om tien uur, ging u weer bij hem kijken. Hij was nog steeds diep in slaap. Vannacht om één uur hoorde u geluid in zijn kamer. U ging opnieuw kijken. Zijn bed was leeg. Zo, zo is het. En u hebt het huis niet verlaten. Dat heb ik u al gezegd, nee. Hmm. Toch blijkt uit het medisch onderzoek dat uw zoon om acht uur al dood was. Om half negen moet hij al een half uur dood zijn geweest. Om tien uur moet hij twee uur dood zijn geweest. Blijft u nog steeds bij uw verhaal? Ja, ja, ja! Wat is hier aan de hand? Het spijt me, meneer nee. Ik heb uw vrouw een beetje overstuur gemaakt. Gaat het nou weer, Claire? Zou u mij niet eens opstappen, inspecteur? Eh, neemt u me niet kwalijk, hellet. Ik had niet zo mogen doorvragen. Misschien kunnen we verder praten als u zich wat vindt. Goedenavond, inspecteur. Ah, ik zit hier. Nou, kijk maar naar nou, zo'n bureau is dan. De zaken stapelen zich op. Hij hond hier voor je doet als je weg bent. Een rot dag, inspecteur. Een rot. Ik kom net van mevrouw Hellet. Volgens haar was die jongens springlevend uren nadat hij volgens de patholoog anatoom morsdood was. Nou probeer dat dan maar eens aan de rechtbank te verkopen. Wordt een echt fijn zaakje op die manier. Ja, ik weet niet waarom ze liegt, maar... Het... We hebben de haar ook nog niet. Nee. Zeg ja, hoe ben jij gevaren bij de belasting? Voortreffelijk. Ze hebben me uitstekend geholpen. Nou, dat is dan weer eens wat anders. Ze hebben al hun kaartenbakken doorgenomen en een lijst gemaakt van de mensen die ze die dag aangeschreven hebben. Het aantal brieven dat er per dag de deur uit gaat is enorm. De helft ervan is voor mij. Ze zuren nog steeds over 56 pond van drie jaar geleden die ik zou moeten betalen. Nou, laat ze maar proberen om het los te krijgen. Het zal ze vermoeden. Gelukkig ook. Hoe dan ook? Wij vergelijken die lijst met de lijst van de Kentekencentrale om te zien of er iemand opstaat met een witte sportwagen. Neem jij de telefoon even. Delton? Hallo, Johnny. Wat? Wat? Ja, een minuutje. Het is Johnson, inspecteur. Ze hebben iemand gevonden die het zijn kan. Noteren. Oké, okay, Johnny. Geef maar door. Ja. Ja, ik heb hem. Het klinkt goed. Hier hebben we hem, inspecteur. John Edward Vos, 52, Joenton Way. Eigenaar van de nieuwe Witte Lotus. Joenton Way. Dat is hier op de kaart, inspecteur. En de Hellers wonen daar. Ik heb zo'n gevoel dat we op het spoor zijn hoe laat is het? Net kwart voor tien geweest. Kom mee, we gaan daar een bezoekje brengen. 48, 50, daar is het 52. De witte lotus staat voor de garage. Prachtwagen. Ja, yeah, niets voor ons. Wacht hier, ik wil dat mannetje liever onder vier ogen spreken. Ja. Bent u John Edward Foster? Ja, ik uh, geloof niet dat ik u ken. Ik weet dat het te laat is, meneer, maar ik hoop dat u ons zou kunnen helpen bij ons onderzoek.